Sport. Op tweede kerstdag waren Nederlanders betrokken bij een vechtpartij in een Après-ski-bar, ook in Tirol pensioenen die zijn overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel... stijgen nog harder dan gedacht, dat meldt het AD. Zo is de verwachting dat bij het pensioenfonds voor de zorg... waar 3 miljoen mensen bij zitten... de pensioenen eenmalig met 12 tot 14 procent omhoog gaan. Ook gepensioneerde bouwvakkers gaan er flink op vooruit. Het Chinese ministerie van Handel is nog steeds boos op Nederland... vanwege het gedoe met Nexperia-chips eerder dit jaar. De Chinezen roepen Nederland op om hun fouten te herstellen... en de productie van computers...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 het 538 weer, de dag begint met gladheid daarvoor geldt code geel later vandaag buien in het noordoosten zon in het zuiden en 3 tot 7 graden, en tijdens de jaarwisseling blijft het droog, maar aan de kust wel veel wind, en tot zover het 538 nieuws. Dankjewel Annemarie, situatie op de weg dan, 538 verkeer door Flitsmeister goed nieuws, het is uh, Rustig. geen vertragingen, wel twee controles op snelheid gemeld, eerst op de A65 Breda richting Tilburg, hectometerpaal 19.4, en de A67 Venlo eindhoven de laatste 64 wij zoeken de eerste luisteraar voor deze laatste dag van het jaar. Wil je dat worden? Pak je telefoon, bel 0909 3538 Word jij misschien dus wel uh, ja, de laatste eerste.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 Tot duizend. De 538 ochtendshow. De deuren naar Feescafé 538 zijn geopend. Welkom, 2 minuten over 6 en pitbull. 149. <laughs> Mr. 305 checking in for the remix. You know that, it's 75 Street Brazil. Well, this year is going to be called Cayocho. <laughs> que vola, cata. Que vola, omega. And this is how we're going to do it. Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, I know you 3, I, want ya, want ya. I know you want me, you know I won't chuck. I know you want me, you know I won't I know you want me, you know I won't want you know <laughs> One, two, three, four, well, no, three, one. stick to the track on my way to the top. Pit got a lock, from Goose to lock, I. Are big and Lacks the RIP, a big impact that he's not, but damn he's hot. So.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 Ah Het nieuwe jaar met Pippel, I Know You Want Me, Mr. Worldwide in de party top 1000 bij 53849, 5 minuten over 6. Op deze woensdagochtend 31 december, de laatste van het jaar, de 50 ochtend show Floris hier, goedemorgen, fijn dat je er lekker bij bent vandaag. Mocht je vandaag vroeg opstaan voor je werk, het goede nieuws is: het is de laatste keer dit jaar dat je vroeg op moet staan voor je werk. Zo moet je er maar naar, naar kijken vandaag. Uh, wie ook lekker wakker wordt vandaag is Merel Konijn. Die heeft zich gisteren op het Olympisch kwalificatietoernooi geplaatst... voor de 5000 en de 3000 meter. Op de Olympische Spelen komende februari in Italië. Goeie nieuws was ook. Haar ploeggenoten Bente en Marijke... Die mogen ook mee naar de Spelen. En Merel was na afloop, na afloop uitgelaten en vertelde hoe ze de race al beleefd. Ik kan het nog niet helemaal geloven of zo. Ik zat net ook alleen maar te kijken naar Bente en Bereiken natuurlijk. Want ik dacht ja, ik gun het Bereiken en ik gun het Bente. Dus ik wist ook niet of ik moest juichen voor iemand of niet. Maar het is echt vet mooi dat we nu gewoon met z'n drieën gaan we nu gewoon naar de Spelen. Ach, heerlijk. Dat is, dat is ook een lekker gevoel dat je dan weet dat het zover is... en dat je dan ook even nu echt kan voorbereiden. Dat, dat je niet zo, zo last minute ineens de hals over kop naar die spelen. Dat is natuurlijk iets waar je je op moet voorbereiden. Weet je wat de hockeyers bijvoorbeeld? Ik heb zelf al het gehokkiet. En ja, die weten dan echt al... die zijn al twee jaar bezig met naar die spelen toe gaan. Deze horen dat natuurlijk eigenlijk pas een, een maand van tevoren. Dus best wel kort eigenlijk. Aan de andere kant, die, die afstanden die zijn natuurlijk overal hetzelfde. Dus op de spelen net zo. Even kijken, Maaike, goedemorgen. Nee, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent er ook al vroeg uit vandaag, zeg. Jeetje, mijn wekker ging om half vijf. Oh. Ja, dat vond ik wel een heftige, maar uh, ja, ik moest uh, om vijf uur de deur uit. Oh, wat, wat moest je doen? Ik ging mijn zoon uh, Quinten uh, naar Schiphol brengen. Oh, en waar ging Quinten en... naartoe, Maaike? Ja, die vliegt uh, even voor zeven vliegt naar Genève. Zo. Ja, dat is lekker. En uh, dan neemt hij daar de, hoe heet het zo'n bus? Flixbus? Oh Flix, ja, zie je die groene Flixbus. dingen? Ja, die groene dingen inderdaad. Ja. En die neemt hij dan uh, naar Courchevel in Frankrijk. Zo, dat is een hele mooie ja. vol. <laughs> ah ja, daar zitten, de, nou zeg maar zijn schoonouders en oh. zijn, dus zijn vriendinnetje, die zitten daar. Kijk eens met, in de sneeuw. En um, hij is. Uh, ja, vorige week zaten wij zelf in de sneeuw. Oh. In, uh, in Oostenrijk, waar we aan het skiën. En was, hij, was en hij ook nog bij? Daar was hij ook nog bij. Nou. En toen stelde. Ja, nee joh, het is, het is te gek geworden eigenlijk. Ja. En, toen stel... <laughs> en toen stelden die ouders voor van, hé, hey, weet je wat, Quinten, kom naar ons toe in Koersje wel. Ja, waarom ook niet? En ja, en toen dacht ik, ach, vanaf Innsbruck dat zal makkelijk. Terug zijn met een trein, of weet ik wat. Maar dat was vrij ingewikkeld. Oh. Dus het was beter om terug te rijden naar huis... en hem vandaag dus naar Schiphol te brengen. Ach. Nou ja, weet je, zo merk je... Dus af en toe moet je het logistieke plan nog eventjes herijken... en dan, dan, ik... dan vind je toch de beste... Ja, precies. Hè? Ja. ja, precies dat. En vandaag, ja, dus ben je dat... nou voor niks je nesten uitgekomen... als je, ga je nou weer terug in je, je bed in of wat gaat er gebeuren nee. vandaag? Nee. Nee, ik, uh, ik heb hem net afgezet. Nou, en toen bleek dus vanaf Schiphol naar mijn kantoor in Amsterdam... zijn kwartier... Oh. Dus nou. ik sta letterlijk nu op parkeerterrein van mijn kantoor. Ik durf alleen niet naar binnen. Ik ben bang dat het alarm afgaat of zo. <laughs> nou, loop even op. <laughs> Haal een bakje koffie nog even ergens in Ja, altijd. Ja, hey, maar is dat ja. is, Want advocatenkantoor, je advocatenkantoor, dat gaat gewoon door zo tussen kerst en oud en nieuw. Oh, ja hoor. Ja. ja, dat stopt niet. Nee, Sta dat stopt niet. Opgestapelde nee. dossiers, dat moet allemaal weggewerkt worden. <laughs> dat moet allemaal weggewerkt ja. worden. Nee, dat wordt gewoon uh, nog wel even hard gewerkt. Ik denk wel dat we vanmiddag uh, wel wat eerder misschien weggaan. Maar dat is ja. altijd een beetje met het adagium als het werk, het toelaat. Zo is het ook. Um, Maaike, je bent uh, vroeg je bed uitgekomen ja. om zo'n lief naar Schiphol te brengen. Je bent uh, ja. misschien wel uh, ja, de, de medewerker van de dag... omdat je heel vroeg ja. op je werk bent. En als wel, je ja. op de vuurpijl, Maaike, ben je vandaag ook nog... de eerste luisteraar. Ook nog de ja. eerste luisteraar. <laughs> Super leuk. Nou, wat een dag. Helemaal leuk, Nieuwe echt al. heel erg leuk. Ja, helemaal uh, leuke dag. Het eerste luisteraart-t-shirt uh, komt je kant op. Ja, nou, ik, ik weet niet of het gewenst is op een advocatenkantoor, maar vast wel ergens in je vrije tijd een keer. Ik ga hem absoluut juist wel aantrekken. Oh, heel goed, heel goed, heel <laughs> goed. Uh, ik wens je een uh, mooie dag en een nog mooie uiteinde ja? vanavond. Ja, jij ook, hè. Dankjewel. Hoi, Hoike. 10 over zes. Goedemorgen. De vandaag maar, weer aan de slag. maar doe dat dan niet, Dan vriezen aan de grond. Daarom ook code grill voor gladheid. Later vandaag buien in het noordoosten. Zon in het zuiden. En 3 tot 7 graden. Geen vertragingen. Dus lekker doorrijden met Dahool in de party tot 1000. Midder at the Love Parade. Op plek 148. En is Boys, Brazil, toe Brazil moet ik zeggen. 146 in de party tot 1000 bij 5'8. 20 minuten over 7 ook wel over 6 ik bedoel 10 minuten voor half 7 op deze woensdagochtend 31 december de 5, 3, ochtend ochtendshow. Er is altijd wel iemand in een gezelschap die ervoor zorgt dat iedereen blij is. Wie van ons vier is hier de happiness manager? De happiness manager, ik denk. Ja, de happiness manager. Sowieso ja, uh, straalt ze uit. Ja, je ja. ziet ja. dat. Is een is soort uh, hoe noem je dat? Ariol? Aure, aure, Ariol ja ja. Ja. Ja. ja, ja ja. ja, ja ja. Is toch zo. Ja, je kan ja, je... het ontkennen. Nee, nee, nee, nee dat doe je, maar... doe je toch niet? Maar jij hebt bijvoorbeeld, als jij lacht, dan lachen jouw ogen mee. Is dat zo? Ja, 100%. Nou, dat zie ik als een compliment, dat ook, Ja, zeker. Dat is ook een compliment. Dat heel ja, erg 100%. Procent. Ja. Maar dat wil je dus eigenlijk zeggen dat als wij lachen... dat onze <lacht> ja. ogen niet meedoen? Nee, beetje... ons en dan gaan ze niet twinkelen. Nee, nee, Florentine heeft een twinkel nodig. Maar ik moet ook vaak lachen. Ja, vanwege jullie. Maar is dat een twinkeling of is het staar? Een van de 538. Party tot duizend. Radio 538. 145. s laat je mij alleen, heb dan niemand om me heen. Rook mijn laatste sigaret, dan ga ik alleen naar bed. Mijn gedachten doen zo pijn. Waar zou jij vanavond? Maar maar wat. Ja, wachten doe ik steeds de hele nacht Jij nee, denkt maar dat je alles mag van mij Maar dat is na vannacht, voor goed hoor wij Een leugen heeft gewonnen Van de trouw Wat ben jij voor een vrouw Ik kijk doelloos naar het behang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 Ik ben zo in onzekerheid Jij denkt maar dat je alles mag van mij Maar dat is nou vanaf, voorgoed voorbij Leugen heeft gewonnen van de trouw Wat ben jij voor een trouw Yeah, nigga, I'm still fucking with you, still waters run deep, still Snoop Dogg and D.R.E., nah, nah, nigga, guess who's back, Still. still doing that shit, Andre, oh, for sure, yeah, check me it out, it's still trade day, nigga, A.K., nigga, Though I've grown the lot, can't keep it home a lot, My last album was The Chronic They wanna know if he still got it They say rap's changed They wanna know how I feel about you it you wait up on things. Dr. Trey is the name I'm ahead of my game Still puffin' my leaf Still fuck with the beats Still loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, repping 213. Still the beat bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them in and them mollos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the G I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them counters and them mollos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still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 538 party top 1000 143 I don't have an old my head. a rebel that I don't hide Remember all the words that he said Twee minuten voor half zeven. En Annemarie Bruning, de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin? Ja, Het is uh, glad op de weg en daardoor gaat het op meerdere plekken mis. Ik vertel je zometeen waar. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium.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 Met z'n allen rennen, alsof je leven ervan afhangt. En dan, dan denk je maar aan één ding. Waar is die heerlijke kom Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Karwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Carwei, maak het mooier. Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper. Bij United Consumers. United Consumers. Ook jouw maand.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 Situatie op de weg, 50 verkeer door Flitsmeister. Rustig, geen vertraging, wel één controle op snelheid. De A67, Venlo richting Eindhoven, even hebben bij 74,9. Vijf minuten over half zeven, Anne-Marie Bruning en de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Op meerdere plekken zijn auto's van de weg gegleden. Dat is te zien op X. Onder meer in Rijswijk en Nieuwerkerk aan den IJssel... kwamen auto's in het water terecht. In Rijswijk gleed daarbij ook een politiewagen het water in zes Nederlandse wintersporters hebben in Mayroven een Duitser aangevallen. Dat meldde een Oostenrijkse krant. Ze kregen ruzie op straat waarbij een van hen hem met een skischoen in het gezicht sloeg. De man ligt in het ziekenhuis. En gepensioneerden in de zorg gaan 2026 meteen goed beginnen. Ze kunnen volgend jaar flink meer pensioen krijgen, dat meldt het AD. Hun fonds is dan namelijk al overgestapt op het nieuwe stelsel. En daardoor maken ze kans op een stijging van 12 tot 14 procent. Zo over de hoofdpunten. Ja, tot zover. over. de party never stops 538, Party tot 1000. Met Bob en Clark zo meteen naar Marco Borsato. Dromen zijn bedrogen hier. 3538 142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 12 minuten over half zeven en de Dolly Dos zijn hier. Radio 15 140. Ja, 139 in de party top 1000 bij 538. Waar de jacht op die ene stem zo meteen verder gaat. De 538 Stemmenjacht, de eindejaarseditie. Eén koffer, één stem, 10.000 euro op het spel. Meld je, je aan via 538.nl... dan bestaat de kans dat je in de uitzending komt... en dat je een gokje mag wagen. Raad jij welke stem er verstopt zit in die koffer... dan is die 10.000 euro helemaal voor jou. Dat is nog eens een lekker begin van het jaar. Vind je niet? Aanmelden via 538.nl. Woensdagochtend 31 december... Even na kwart voor Zeven, De 50th party tot 1000 met Martin Solberg.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 Alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt af is, een leef. Wacht alles wat je kan. Die zich had gewerkt in het zweet, geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij een weg voor een ander ingered. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehad. Ik kan het De hoofdpunten van het nieuws. Zometeen. Ja, het is al flink misgegaan met vuurwerk. Waar? Dat vertel ik je zometeen. Dat allemaal zometeen. Ook een nieuwe ronde 538 stemmingjacht met 10.000 euro op het spel. 538.nl. Daar geef ik je op. En we gaan door met de Party Top 1000. Met dit op de planning. Zometeen in de 538 Party Top 1000.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 Waar je ook van hout. Hornbach is jouw project Bouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. En nog meer voordeel: 10 oververse oliebollen naturelle met krenten voor een rond prijsje van maar 3 euro. Aldi. Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport.